Uur. Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een monument voor Peter R. de Vries. De misdaadsjournalist overleed nadat hij werd neergeschoten. En nu, precies drie jaar later, is er een monument onthuld. Je hoort zijn dochter Kelly. Op 15 juli 2024, om 15.30 uur precies, sta ik hier. Vlak voor het moment van de onthulling. Van het herdenkingsmonument voor mijn allerliefste en meest bijzondere vader. Mijn hart doet pijn... Ben van verdriet, maar vooral van trots. He was truly one of a kind. Het monument staat op het Leidseplein in Amsterdam, enkele honderden meters van de plek waar Peter R. De Vries werd neergeschoten. Avro Tros heeft alle TV-programmas van Ali B offline gehaald. Vorige week werd hij veroordeeld tot twee jaar cel vanwege een verkrachting en een poging tot verkrachting. Avro Tros heeft onder meer de programma's Ali B op volle toeren en Ali B en de 40 wensen verwijderd.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 De kampioenen van het EK worden vanavond gehuldigd in Madrid. Het Spaanse voetbalteam landde vanmiddag in de hoofdstad. En ze hebben het nogal druk, want ze gaan eerst langs bij koning Felipe... en dan door naar de Spaanse premier. En het echte feest barst vanavond los, vertelt correspondent Edwin Winkels. Ja, dan zal het inmiddels 8 uur zijn. Er begint een lange tocht in een open bus. Uh, dat is de rand van Madrid richting het centrum. Uh, het plein van de fontein van Cibeles, Waar ook Real Madrid altijd zijn uh, grote overwinningen viert. En daar wordt verwacht net als uh, onderweg honderdduizenden mensen, maar er ook duizenden duizenden mensen op en uh, rond dat plein verwacht voor een grote viering met uh, muziek, feest, toespraken, et Het weer nog, nu vol op zon, maar vanuit het zuiden trekken er straks regen en onweersbuien over. Morgen begint de dag droog, maar smiddags weer buien, dan ook een stuk koeler, 19 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Veel verdraging is er vanmiddag op de A6 van Lelystad naar Muiden... door een ongeluk bij Muiderberg. Er zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Almere kost je dat 55 minuten. Je kunt dus voorlopig beter omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM.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 Surely turns to dust I feel we're heading in the wrong direction My head is spinning so slow And I don't like what I have become On the lake everything is easy But on the shore it's so damn hard Just to get my head straight is eraf van deze alternative FM. Op het uh, moment dat uh, wij dit uitzenden is het uh, donderdag 11 juli en dit was de heer PJM Bond. En voor de intimie is dat Paul Bond. En uh, hij heeft uh, ook nog uh, aardig nieuws in dat opzicht. Want wat is het uh, geval? Hij uh, gaat iets uh, spannends doen, heb ik helemaal laten vertellen. Want ja, uh, dat terwijl ik dat doe, uh, zit ik ook met hem te appen. Dus dat, dat is altijd wel heel erg uh, grappig. Um, want hij uh, gaat iets uh, bijzonders doen. Uh, hij heeft op de, de sociale media al het een en ander gezegd... dat hij een ongezonde obsessie heeft uh, met Ernest Hemingway... en zijn leven en zijn oeuvre. En nu gaat het gebeuren dat hij uh, volgende week... zijn album In Our Time integraal mag spelen in Spanje... in het Hotel Carlton in Bilbao... op het uh, 20e internationale Hemingway-conferentie... Con en dat bestaat uit een publiek waar ook de grootste Hemingway-kenners en fans ter wereld samenkomen. om het een week lang niets anders te hebben dan over deze Amerikaanse auteur. En daar is de heer Bond dus ook bij, uh, bij betrokken. En dat was ook de reden waarom we met The End of Something begonnen in our time. is het album. Welkom bij deze Alternative Femme. We gaan straks praten met Pablo van der Hulst. Hij uh, is. De frontman van Paap. En dan met P-dubbel-A-B. Want je hebt hier een... Uh, je hebt ergens uh, in Den Landen ook nog een dorp... waar uh, heel veel Paaps wonen. Maar dat is met een P. En dat is uh, dan wel even het uh, grote verschil. We gaan uh, gauw verder. Want we hebben natuurlijk ook nog een sloot muziek. En bovendien hebben we straks een live optreden... met Edison Rood. Dit is de nieuwe single van Christy. En het nummer dat heet Terug naar Huis... maar een plek Het zijn enkel vier muren, maar dat trekken me weer terug, terug naar mijn huis in die straat. Als ik er aan denk, als ik er aan denk, vandaag dan zie ik mezelf op de fiets naar huis gaan, de plek waar ik leerde om op eigen benen te staan. Als ik er aan denk, als ik er aan denk from Ik terug naar haar Hi.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 Lange gesprekken in het Frans misschien De taal van de liefde, spreken wij zo veilig. Maar nu loop ik op de zaken vooruit Je kan me komen opzoeken, ben vanavond wat thuis maar Als deze tune je heeft geraakt en je luistert door je in je glaasje bubbels al Een fles champagne in de koelkast Die staat op jou te wachten Het is niet dat ik op zoek was naar je Maar hou hem in gedachten, hem in gedachten. En als jij komt vanavond Muizieke muizieke muizieke muizieke muizieke had hij hem al uitgebracht deze veel het gaat om zijn om zijn uh, maar hij uh, gaf hem vorige week nog niet vrij uh, voor onze programma. Ja, dan uh, moeten we gewoon een weekje wachten. Maar nu kunnen we hem wel laten horen. Oorspronkelijk was de titel Eindeloos Champagne. Maar uh, ze hebben hem even gewijzigd in Champagne. En dat is dus de nieuwe single van Phil Metz. Die trouwens een beetje ruzie heeft met Instagram. Want zijn uh, Instagram account is even offline gehaald van, uh, door de firma Meta. En, of dat nou zou de bedoeling is, dat weten we ook niet. Christy hoorde je ervoor met Terug naar huis. En zij is bezig met een nieuw album. En een van de nieuwe werken is deze single. Deze was ook vorige week uitgebracht. Ook hier moesten we een week op wachten. De nieuwe single van Iris Jean. En die gaat zowaar iets doen met Rufus Wainwright. Ja, die. En dat nummer dat heet Got an Idea. Als je down bent, blijf uit mijn buurt. Als je clown bent, fuck met je fan. Als je down bent, blijf uit mijn buurt. Als je clown bent, fuck met je fan. Als je down bent, blijf uit mijn buurt. Als je clown bent. Als je clown bent. Als je clown. Ja, <coughs> dat was naamloos. En het nummer dat heet Ben ik down, down uh, of ben je down? ...komt van het album Materie. Volgende week uh, verschijnt die. En het is wel de bedoeling dat we daar iets nog uh, mee gaan doen... ...hier op uh, de website. Dat is één kant van het verhaal. Iris Jean met uh, Got an hoorde je ook. En ik uh, geloof dat zij uh, een aantal optredens gaat doen... Uh, ...bij een aantal optredens weer van Rufus Wainwright. Uh, ja, dat heb ik ergens uh, vernomen. Zij dan uh, als support, geloof ik. En Rufus Wainwright als hoofdact. Ja, want dat is natuurlijk wel het verschil... Martine Bond, ook weer terug sinds een aantal weken... is deze single uit, As We Believe. Look at the sky. It's Like a fever dream in my head but there's no hope for me nummers achter elkaar. Het eerste wat je net hebt uh, kunnen horen was uh, Martien Bond uh, met het nummer As We Believe. Dat is de meest recente single. En uh, daarachter hoorde je Paap met dubbel A B. Want er is een dorp in den landen waar uh, ook uh, deze achternaam voorkomt. Maar dat schrijf je met een P. En die Paap met een B, ja, dat is afgeleid van uh, waarschijnlijk ook de naamgever van die band. En dat is Pablo van der Hulst. En die hangt aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Leg ik het zo goed uit of niet? <totstitie> Fantastische introductie, dankjewel. Ja, dat ja, lijkt mij ook. Ja, nee, ik kom uit een dorp wat heel veel papen, kopers, keurs en molenaars kent. Ja, en toen ik die naam van jullie zag, toen dacht ik als het maar geen P is. Nee, het was een B, dus dat scheelt wel weer. <totstitie> het is nieuw voor mij. Uh... Nee, moet je maar eens het telefoonboek op gaan slaan. Ja, ga ik doen. Zou ik zeker doen. Hey, um, even wat anders, want uh, het, is, het is op het moment dat, dat, dat wij dit uitzenden, is het uh, de elfde. Maar uh, het is alweer een week geleden dat jullie in Patronaat Halem daar uh, volgens mij de EP-release show hadden gedaan met Dirty Work. Dat is zo inderdaad, ja. ja. Dat was vorige week. Ja, uh, wat mij ook opviel, race overals. Hoe zijn jullie in vredesnaam op uh, dat idee gekomen <laughs> om met je met, met een race overal het podium om te gaan? Um, ja, ik heb er af, achteraf ook een beetje spijt van, want het was, het was aardig warm in dat vang. Ja, dat, is, dat was één ding. Uh, uh, vertel mij uh, wat over die coureurs, uh, <laughs> Pablo. Want uh, die, die zweet zich ook heel erg rot. Ik was in mijn vorig leven uh, verslaggever. Dus ik weet er alles van. Dus wat jullie op je nek hebben gehaald, maar goed, ga door. Uh, ja, dat, dat is, daar kom je ook maar op één manier achter. Dus, um, nee, maar we waren eigenlijk op zoek naar een, naar een tenue die, het een beetje, die, die een beetje... Conceptueel uh, overkwam. Mm -hmm. um, en uh, we, we, we hebben eigenlijk, we, we zijn gewoon gaan shoppen... en uh, toen kwamen we op deze pakken uh, kwamen we tegen. En toen, en toen dacht ik gewoon ja, volgens mij, volgens mij moet het dit gewoon zijn. Komt lekker, het komt lekker sportief over, lekker ja. uh, een beetje ruig, en dat is het ook wel. Mm. Uh, dus ik vond het er eigenlijk wel bij passen. Ja, uh, zijn jullie dan, uh, ja, zijn, ja passen natuurlijk. Die uh, race overal moet zeker passen. Dat, dat, dat is altijd een mooie woordgrap. Maar uh, hoe zit dat dan? Want uh, ga je dan op een website zitten kijken van race overal uh, uh, kopen, zoiets? Nee, het was, we, zijn, we zijn ze eigenlijk toevallig tegengekomen. oh toch? Um, ik, was, uh, ik was in de episode. Nou, daar heb je er een aantal hangen. Hm. Uh, en toevallig uh, waren er vier blauwe en één zwarte, en ik dacht, nou, dat dan... Uh... Neem jij de zwarte? <laughs> ja. maar je had natuurlijk geen rekening gehouden met, uh, met de zaaltemperatuur. Ja, ja, en nee. die dingen die zijn niet luchtdoorlatend, hè? Dat weet je ook, hè? Niet, niet bepaald, nee. En, nee, en nee. er was ook geen ruimte meer voor een ventilator op het podium. Dus nee, uh, ja, ja. volgende keer spelen we lekker buiten. Ja, zoiets. Uh, dat zou ik zeker in de wintermaanden, uh, dan heb je er helemaal last van. Dan kan je gewoon rustig buiten spelen met een... Uh, met een race overal aan. Maar goed, dat is het, ja, exact. Dat is het hoofdstuk uh, race overals. Maar uh, dan eventjes naar Dirty Work. Want uh, ja, jullie hebben natuurlijk ook meegedaan afgelopen jaar... in de Rob Agda Award. In de tweede voorronde ja. waar ook Hunk in uh, zat. De uiteindelijke ja, ja. winnaars. Um, uh -huh. Ja, want uh, hoe, in hoeverre was dat een, uh, een leerschool voor jullie om dat te doen? Um, nou, het was een, het was een, hele, het was een heel, heel leerzaam optreden voor ons... Um, Allereerst vonden we het al een, uh, nou ja, vonden het hartstikke leuk dat we überhaupt mee mochten doen. Ja. Um, en uh, het, het, het, het, het competitieidee was een beetje was, was eigenlijk een beetje secundair toen we daar waren. Want het was gewoon, het was vooral gewoon een, een mooie kans om, uh, om, om uh, op zo'n podium te staan en, ja. uh, en aan wat nieuwe mensen onze muziek te kunnen laten horen. Um, maar uh, nee, dat soort, dat soort optreden is altijd altijd goed om te doen. Hm. Uh, en, je, en, je, en je ontmoet nieuwe collega's en um, uh, ja, je krijgt je namen toch weer iets meer een beetje uit. En dat was, uh, dat was alleen maar goed. Ja, toen kan ik me nog herinneren met die, met die rare brillen op, uh, op jullie hoofden. Oh ja, dat klopt ja. Ja, dat, dat kon ik me nog herinneren in ieder geval van, uh, van de brillen. Uh, maar die hebben jullie dus nu ingewisseld voor Race Overals. Uh, maar goed, uh, even... Ik denk dat de Race Overals je, je zo hebben afgeleid dat je de brillen niet hebt opgemerkt. Nee, nee, ja, nee, ja, ja, ja die, die brillen... Stonden <laughs> stonden gewoon... ja, had ze, jullie hadden ze wel op, uh, dat zag ik ook, ja. <laughs> uh, even over, over de muziekstijl. Funk, want wat hebben jullie met Funk? Uh, nou, alles. Um, allereerst is het, is, het, is het het genre waar ik me het, het, het, het lekkerst in kan uiten. Mm -hmm. um, en ik heb muzikanten bij elkaar uh, uh, verzameld die, uh, die, die zich daar hetzelfde over voelden. En um, um, de, ja, de een, de, een, de een voelt niet dezelfde passie voor een bepaald genre als de ander. Uh, maar deze jongens die konden zo goed de, de, de, de muziek uh, vertalen. Um, en ook echt iets van zichzelf erin stoppen dat uh, dat, het echt dat het een perfecte match was. Ja. Uh, maar ja, er zijn geen, er zijn geen jongens uit uh, Minneapolis. Dat, dat, dat is ook wel duidelijk. Nee. Um, maar het is gewoon een, het is een diepe liefde voor het genre en voor de mensen die dat genre groot hebben gemaakt. Um, ja, uh, ik, en, en, en ik, kan, ik kan echt mijn ding erin kwijt. Alles, uh, tenminste, muzikaal gezien dan. Ja, precies, ja. Um, dan nog even over de stijlen. Zoals, want ja, ik was getuige van uh, jullie release-show. Maar wat mij opviel. Disco, psychedelische punk. Er zat Er zat ook gewoon uh, nog een, nog een uh, vleugel rock Zat er ook eigenlijk in? Eigenlijk zat er alles in. Zeker, dat klopt, ja. Ja. Um, ja het, uh, kijk, zoals ik al zeg, het is niet alsof wij allemaal uit zo'n. Zo um, nou, ik noem als voorbeeld Minneapolis komen. Hm. Um, we, we zijn allemaal opgegroeid met, met, met allerlei soorten muziek, ik zelf ook. Um, en. Je haalt, je haalt van allerlei dingen, haal je inspiratie. Um, en probeert ook uh, nog steeds binnen zo'n genre toch je, je eigen sound uh, te creëren. Ja. Um, en dat kan heel goed wanneer je um, uh, genres samenvoegt. En, en wij, hebben toevallig ook, wij voelen ook veel voor disco inderdaad. En voor rock zit er ook flink veel in. Ja. Uh, en op die manier kom je toch weer een stapje dichterbij je, je, je eigen geluid. Ja. Um, dus vind ik het ook belangrijk om dat vooral uh, naar voren te brengen en, niet, en, en, en ons niet te presenteren als alleen maar funk band. Uh, want er is, meer te, er is denk ik meer te zien. Ja, ja wat, dat, dat, bleek, dat bleek ook wel op die avond, dus wat, wat dat gaat. Um, ja, dan, dan is die EP uh, nu een feit, maar wat nu ja. verder? Ja, um, nou ja, we hebben, wat, we hebben wel wat, uh, wat op de planning staan. Uh, nou, allereerst spelen we over, een, over iets meer dan een maand op Harlem uh, Jazz, op de Grote Markt. Mm -hmm. uh, vrijdag 16 augustus om 8 uur, komen allemaal lekker kijken, zou ik zeggen. Yeah. Um, en ja, uh, hard doorwerken aan uh, nieuwe muziek, dat is het plan. Dus we, de, de, de, de, waar, waar, we nu, waar we nu aan gaan werken is een single. Um, en uh, nou ja, wat, daar allemaal, wat daarna allemaal komt, dat, uh, dat, dat moeten wij ook nog zelf weten. Maar um, ja, hard doorwerken. Ja. Het, het eerste is er nu uit. En uh, ik kan niet wachten op, op wat, er, wat er hierna komt. Ja, want uh, het is zo, van, de EP is meer uh, nu even van, nou, dit is al even pasbaar voor de mensen die ervan houden. Exact. Maar uh, het kan natuurlijk zo zijn dat deze vier nummers van die EP gewoon op een compleet album uh, terechtkomen. Hè? Want dat uh, is wel uh, gebruikelijk bij sommige mensen die daar heel erg marketingtechnisch mee bezig zijn. Je zal niet de eerste zijn, denk ik hoor, in dat opzicht. <laughs> ja, wellicht. Uh, ja, uh, ja. Uh, een, al een album ligt nog, ligt nog wat verder in de toekomst. Maar ik sluit niet uit dat daar uh, ruimte is voor, voor, voor, de, voor de muziek die we net hebben uitgebracht. Ja. Um, voor de mensen die jullie willen vinden, waar kunnen ze dat doen? Nou, Op Spotify, uh, zoals uh, Javon heeft gezegd, uh, onze, onze EP staat uh, op alle streamingsdiensten eigenlijk. Uh -huh. uh, en je kan ons daarna op, uh, daarnaast op Instagram vinden onder de naam uh, Paap Music. Uh, en daar uh, komt alles langs. Dus dat uh, is een beetje in de notendop waar jullie te vinden zijn. Hebben jullie al, uh, al nagedacht over een eigen website of is dat nog een stap te ver? <laughs> ja, niet een stap te ver. Laat ik, laat ik het een goed idee noemen. Oké. Okay. Dan uh, hadden we net uh, Find This Girl. En nu ga ik een andere track draaien. Get it on. Fantastisch. Support, I missed in need. I need my time to shine, cause baby, can't you see? It's been your shadow that I have been living in. You've had the lived in, bro, for so long. It's time to pass it on. Get it on, get it on, my friend. Let me live a little closer to the edge. Get it on, get it on, my friend. Back it up.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 I'm in the danger zone, I need to get it on Zij komt uit Gouda en zij was op een gegeven moment gespot door een muziekfreak. En die muziekfreak die heet Nick Wolters. Die komen we meestal tegen bij verschillende optredens, bij live optredens. Dit was meer een huiskamer optreden en deze Miss Starling speelde daar. En dat, ja, dat was toch wel eventjes de moeite waard om even dat filmpje te bekijken van Nick toen dacht ik, nou, dat lijkt mij ook wel iets om te laten horen. Het is wel uit 2021, dus of er nog iets nieuws aan zit te komen... dat is trouwens het titelnummer van de EP uit 2021. Dancing in Darkness, dat is nog de vraag. Maar goed, dat kunnen we altijd nog eens een keer even aan de vragen. Gary Dawn was uh, daarvoor van Pap met PAAB en niet met de P. Maar goed, uh, dat terzijde en uh, dat komt van de EP... Dirty Work. En dit is de nieuwe Tuskhead. En daar komt morgen een EP van. Uh, houd het in de smiezen. Kijk uh, bijvoorbeeld op uh, de website van die van ons. www.altfm.nl Want daar staat iets van de Modern Electric Sessions. Want dat is volgens mij de titel van de EP. En een van de twee nummers die erop staat. Dat is dit nummer. Maybe. Soul, a long lost friend What happened here right in the end The fire's lost without a spark Without a spark there is no heart Will this be the end or maybe Maybe we can take it all Maybe I'm waiting for your call After all, maybe not after all. The fire's out, the rain's pouring in. We can't stand steady through the storm we're in. The plants will. That's what I see, but the desert's all you wanna be. left we Als oh, het leven maar duurde voor even Ik duurde de wereld af, ze is zo klein Hoe kan ik hier vereenzaamd zijn, alleen? Het is wazig voor mijn perceptie is verbogen en als het regent, smelt de grond, weet je hoe dat komt. Als ik mijn schaduw zie gaan, blijf ik dan staan of ga ik verder met de mensen die me blijven ontkennen. Niet schijn als hoe het, het komt. komt En ik wil lachen In mijn hoofd. Dat dat eerder mij Het het leven, maar duurde voor even. Ik duurde de wereld af, ooit zo klein. Hoe was ik hier al die tijd? Dit was Lonneke met uh, Als. Daarvoor hoorde je Tusken hand met uh, Maybe. We hebben er nog, uh, nog een paar uh, die we nog uh, kunnen laten horen. Bijvoorbeeld deze, die is een paar weken geleden hier geweest. En dat is Niels Buis. En dat uh, nummer, dat heet... Arcadia. I've been floating across the flatlands, past houses or their remnants, what's to say? All that fails to move will fade away. I've been yearning for nostalgia, what once felt like Arcadia far back when. Sad to know I saw the end. Remember singing in our kitchen, and you guessed me right.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 shitty cards When everything seems hard you take it in And the morning sun will rise Same color in your eyes Don't pack it in It's Arcadia Or nothing till the end It's Arcadia Or nothing till the end It's Arcadia Till end Ik had vorige week nog iets beloofd. Niels Buis hoorde je, en terwijl je dat hoort, hoor je ook een beetje op de achtergrond dat we aan de soundchecker zijn. Uh, Niels Buis met Arcadia, dat was wat je hebt kunnen horen. En wat je nu hoort is de drummer van Deverson Road. Die bezig is om het slagwerk in, een beetje in gebruik te stellen voor vanavond. Ik had vorige week beloofd dat ik nog iets van Lisa Welt zou draaien. Nou, dat is er toen bij je ingeschoten. En dat had ook te maken met de tijd. Nu heb ik wel die tijd ervoor. Dus... En ook de tijd om het even een beetje vol te praten voor dit uur. Want het eerste uur van deze alternative de verder op. 11 juli, dat is het uh, maakgedeelte van dit uh, programma. Op 11 juli hebben we dit, uh, dit gemaakt. Uh, is dan daarmee ook uh, eigenlijk een beetje ten einde dit uur. En uh, we sluiten af met uh, het nummer van Lisa Welt. En dat nummer dat heet, als het goed is, Perfect Images. like a crimson Be glad.